Ik sta een politiek. Ja, je bloedkappel. Kom al. Je legt dat binnen, commissaris, of wat? Ik ga hier. Leg mij. Nee. Ga dan omhoog. Iedereen. Muur España. Spanje. En die wijst van Blijf erbij dat de diefstal van, uh, van het fameuze schilderij... een afleidingsmanoeuvre is. En... De dochter van de premier is wat vrijpostig, wil zich niet laten beschermen, wil volledig alleen doorgaan. Ik denk dat dat een groot gevaar is, want de premier is al wel beschermd voor langs alle kanter, zowel door de staatsveiligheid als door zijn eigen diensten. Pieter Pieter! Ga dan maar hier, zie je, kom. Oh, ogen, waar is Peter? Wat is er gebeurd? De commissaris is nog binnen, madame, maar jij ziet in er orde. er is toch geschoten? Nee, ja, door de Spaanse bodyguards, maar er is... Oh, waar is Peter? Oh, Peter! Oh, oh. oh Peter, ik ben zo ik zie. Oh, ik hoorde de schoten en ik dacht dat ik door de grond ging. We zijn net op tijd gekomen. Zeg, de pilaren... Die... Ja, geen schrammetje. Oh. Ze is onmiddellijk door haar bodyguards afgevoerd. Oh. Maar veel heeft het niet gescheeld. Ardanza had zich ongemerkt bij haar groep aangesloten die een rondleiding kreeg door de Bloedkapel. Het Spanjaard onder de Spanjaarden, hè? bedoelt je? Allemaal leden van de Spaanse Kamer van Koophandel. Hij viel dus niet op. Hij stond op punt te schieten toen hij binnenkwam. Ja, hij heeft waarschijnlijk nog willen wachten. Maar toen hij zag dat het hele opzet dreigde te mislukken, hij heeft hij zijn revolver getrokken en geschoten. Gelukkig uh, is niemand geraakt. En aan de tweede kans hebben de lijfwachten van Pilar hem natuurlijk niet gegeven. Hij kreeg de volle laag. Ja, maar je het zeker dat dat dan zo was, hè, Peter? Ik herkende hem direct van de foto die Madrid ons uh, gemaild heeft. Nee, nee, daar zijn we van. Oh. Bon. en nu? Wel, nu. Uh, terug naar de commandowagen. Ja. Dat spel in het Belfort is nog altijd bezig. Het kan dan nog altijd mislopen. Verlien, ga jij maar vooruit. die kom. Ja, Oké, okay. tot straks. Ja, Vermeulen ze was op slag dood. Je ja, zou ik me verbaasd hebben. Sorry, maar ik moet. Ja, je moet weer dringend gaan vergaderen, zeg je. Hè? Hier, ik heb hier nog iets. Een sleutel. sleutel? Ja. Van die pelikaankelder? Niet van hier, nee. Nestig is in een zak. Het lijkt me eerder van een appartement of zo. Misschien waar hij zich de laatste dagen schuil heeft gehouden. He? Neem ik hem zo mee of uh, moet ik hem inpakken? Ja, geef maar hier, kom. Dan weet ik niet of ik er veel mee ben. Trek er uw plan mee. Dan in. Hier zijn we terug. Even een terrorist uit zijn school. En back to business, inderdaad. Precies, het is niets geweest. Wat zou je wel eens dat Dat zijn de risico's van de sturen. Hoe is het hier, Paul? Wat uh, bedoel je, daarbij? Ja. Ze zijn al een vijfde speech bezig. Ah, boeiend, neem ik aan. Allee, ja, kastje, Span. Er komt geen einde. Waarom kunnen ze niet gewoon al die bla bla bla? Ja? Heer commissaris? Ja, voor wat is het? Hij heeft een minuutje voor mij. Uh, niet echt, nee. Uh, ik ga kort maken. Mijn naam is Michiels, Gerard Michiels. Ja? Uh, ik woon in de Annunciatenstraat, hè. Dat, is, dat is dicht dan ook met de Bali-straat. Je weet waar ze zijn er aan het bouwen. Hè. Ja, ja. Niet dat dat nu dat dus is, maar dat andere. Ja, ander ja is, nee. dat met... meneer Michiels. Ja, Lustig, ik ga kort maken. Het is in verband met die hast dat ze tot de neergeschoten en in de bloedkapel. Ja, welke gast? Weet je wat ik heb me nu ik, vrouw? ik vrouw Ken ik die gast? Hè. Want, Lustig, het gaat niet zomer. Hè. Het hebben me tot tevoren voren neergeschoten en laten zien dat oh. ze direct door mijn kop zijn, Is dat nu? Of, of is dat hem niet? Want, ja, okay. Wilt u alsjeblieft... Nee, maar een beetje een direct geriet van die lange deur, gewoon winnen. gewinnen. Uh, ja, ja, u zal het kort maken, nah, u. U. Ja, ik ja, heb ja, twee maar... minuutjes geduild. Volgens mij is de kans er groot dat het is. Volgens mij de laatste twee, drie dagen ben ons in de straat gewend. De het tegenover mij. Ja, maar over niet. Ja, heb... maar ik ben er ook aan het boom. maar dat speelt geen rol. Want ja, gelukkig. Ja, Twente je het vindt, lust het goed hè? De moeite, hoe voorzien van poorten en oorden, als ze zeggen. Volgens mij zat neemt op die, niet, dat ze ze veel te horen zien. niet. maar dat liep op binnen, lekker. Ja, ik kan niet al woonde, hè? Joke, joke, dat is, uh, dat is een beetje van die Franse chichi. en. Uh, joke. Van dat. Toch niet joke Vinkier? Eh, wat? Vanke. Vinkier, Vinkier zo kunnen. Van wat? Hè? Ik hmm. weet niet. Maar want kan uit dat zijn, zeggen, hè? ik heb dus het Ja, kort, Wat? Dat is te lang om uit te leggen. Nu, bedankt, uh, meneer Michiels, bedankt. Paul, roep voor mij op. Ze moeten zo snel mogelijk met een paar manschappen naar de Annunciatenstraat. Oké. Okay. Doorzoek het hele appartement, maar wees uh, voorzichtig. Hè? Jawel, inspecteur. Jan, zie hier eens. Goed, bloed Dat is een spoor, hè? Ze hebben waarschijnlijk geprobeerd om een gewonde... ...naar die kamer daar te verslepen. Ik ja, zeg een, een, een gewonde of... Oh, shit! Jesus! Los door haar hoofd. Is dat Joke Vankie? Wie anders? Zou ze hier al lang liggen? Nou, volgens mij minstens een dag. Maar uh, dat moet Vermeulen maar uitmaken. Oh, Inspecteur? Ja? Inspecteur? Later kom ik naar hier. Zien ik je wat ik gevonden heb de slapkamer. Ja. te oordelen. Yep. ...gewoon achter de kleerkast verstopt. Oh, leuzig. Het schilderij is de hele tijd in bruggen gebleven. En het losgeld? Want dat is nu toch niet meer nodig? Operatie Libië is onmiddellijk afgeblazen... ...zelfs in ons voordeel geëindigd. En die Jos is dus teruggeroepen? Nou, niet alleen dat. De Libiërs, die het losgeld in ontvangst zouden nemen... ...zijn ja. opgepakt omdat de computers van de Amerikaanse satelliet... ...hadden berekend dat ze zich op dat moment... ...500 meter buiten de territoriale wateren bevonden... Dus samengevat, operatie Torquemada is een succes over de hele lijn. Jazeker. Het schilderij is terug. De Spaanse dief zit achter slot en grendel. En de Spaanse eerste minister is gezond en wel met zijn dochter terug op weg naar Spanje. Inderdaad. Tijd dus voor een huizenhoog cliché. Eind goed. Al goed. <laughs> zeg, uh, en nu, commissaris? Nu, mevrouw de substitut. Ja. Twee dingen. Mm -hmm. Spanje en de Spanjaarden komen me voorlopig de strot uit. Mm -hmm. En wij leggen vanavond erin af. Gij en ik oh, gaan ja. het er eens lekker van nemen. Oh, geen enkel bezwaar. Zullen we om te beginnen hè? een stukje gaan eten? Met plezier. En heeft meneer een bepaalde voorkeur? Nee, zolang het maar geen paella is. <laughs> En daarmee is operatie Torquemada dus afgerond. Ik kreeg trouwens net nog een e-mail van commissaris Van In. Hij heeft duidelijk de computer ontdekt, onze commissaris. En hij schrijft, het heeft me veel zweet gekost, maar de talrijke telefoontjes van de luisteraars hebben mij enorm gesteund bij operatie Torquemada. Op 8 maart al wees meneer Wolf uit Herentals ons op het feit dat de aanslag bedoeld was voor de dochter van de eerste minister, namelijk Pilar. En met dit gegeven in mijn achterhoofd hebben we een ramp kunnen voorkomen.